2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Zo Zometeen in vrijdagmiddag live Saskia Stuijfeling, baas van de Algemene Rekenkamer, over de besteding van ons geld. En Ronald van Raak van de Socialistische Partij over wettelijke bescherming voor klokkenluiders. Nu is het NOS Journaal met Mayan Koekoek. SP-kamerlid Van Bommel zet vraagtekens bij de rol van Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg bij de samenstelling van de commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Van Bommel zegt tegenover de NOS dat Van Miltenburg hem benaderde om zitting te nemen in de commissie, maar dat hij daarvoor bedankte. Daardoor leken er twee SGP'ers op de lijst te komen. En daar staat Van Miltenburg volgens Van Bommel mee in haar maag. Ik weet wel dat zij het als een probleem, twee SGP'ers uh, gezien heeft. En als je dan... Uh, een van beiden gaat vragen om uh, uh, af te zien van die herenfunctie, ja, dan, uh, dan, dan ligt het niet echt voor de hand dat je dat vraagt aan de heer Holdijk, want die heeft een, uh, een staat van dienst die bijna twee keer uh, die van uh, uh, Kees van der Staaij is. Van Bommel zegt niet te weten of dit is gedaan om te voorkomen dat PVV-leider Wilders aan de beurt zou komen.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 Op de Noordzee zijn bij een ongeluk op een boorplatform twee doden gevallen. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Een Nederlander raakte bij het ongeluk gewond, zegt de kustwacht. We kregen om tien voor tien vanmorgen een melding van een platform... Uh, ongeveer een honderd kilometer noordwest van Den Helder... dat zich daar een ongeval had voorgedaan. Er waren werkzaamheden en daar is iets misgegaan. En dat heeft dus een aantal personen uh, geraakt. En uh, daardoor is dat incident ontstaan. De vermoedelijke oorzaak van het ongeluk is het losschieten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 De inspectie heeft daarover een brief gestuurd aan alle middelbare scholen. De onderwijsinspectie geeft leerlingen tot vanavond 6 uur de tijd om zich te melden. Leerlingen die gebruik maken van die inkeerregeling mogen dan het examen opnieuw maken. En dan nog het weer. Geregeld zon, maar ook enkele, enkele uitgestrekte wolkenvelden. Het blijft overal droog en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen enkele buien, maar ook zon. Zondag zonnige periode en 17 tot 22 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Kees Kwaks op de A1, Amsterdam richting Amersfoort Tussen Blarikum en Eén Brugge gaat het langzaam over 4 kilometer Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A12, Utrecht, Den Haag Bij Bodegraven is een afrit dicht En er staat 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Bodegraven De A15, Nijmegen richting Gorkum. een ongeluk met een vrachtauto Dat levert 8 kilometer file op tussen knooppunt Deil en de afrit Leerdam De rechte rijstrook is dicht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 Avro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag en welkom hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Je bent van harte welkom om ook hier de uitzending bij te wonen. Met vandaag Saskia Stuiveling. Zij is de baas van de Algemene Rekenkamer. Over sombere economische voorspellingen en over hele dure vliegtuigen. Filmmaker Frans Bromet recenseert de film Taboe. En de acrobatische theatervoorstelling Hans van Rubrieken van Barbara Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Heel veel satire, zoals altijd. En veel live muziek. Dit keer van Hardewiech Minis. APPLAUS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 zo direct met Band. Ze verzorgt de muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. En wil je ook haar niet alleen horen, maar ook zien... kom dan langs of ga naar onze website. vrijdagmiddaglive.avro.nl Wil je reageren, kan ook. Twitter ons, hashtag AvroVML. Klokkenluiders. Daar loopt het vaak slecht mee af. Ze verliezen hun Checkers. baan, raken geïsoleerd, sociaal geïsoleerd... worden depressief, kampen met langdurige juridische procedures. Die verdienen dus wettelijke bescherming. Dat vindt althans mijn gast SP Tweede Kamer, meneer Ronald van Raak, welkom. Ja, zo is het. Je dient ook een uh, wetsvoorstel in, waar de Kamer zich binnenkort uh, over gaat buigen. Uh, naast jou Frans Bromet, vandaag ben jij Frans hier uh, gastrecensent. Als jij uh, bijvoorbeeld het nieuws rondom die recente Amerikaanse klokkenluider... Hè, die uh, ja, bekendgemaakt ja. dat die Amerikanen werkelijk ongeveer alles afluisteren... als je dat uh, uh, volgt, denk je dan goed dat dat soort mensen wettelijk beschermd worden? Ja, absoluut, ja, ja, ja zeker. Nou, heb je ooit een film of een documentaire gemaakt over, over dat over klokkenluiders? Ja? Nee, nooit. Er is nee. bijna niks waar jij geen documentaire nee, over nou, dat, dat staat dan misschien nog wel op het programma. Wie weet, misschien komt het nog. Uh, Ronald, wat zijn, eventjes om het geheugen op te frissen... wat waren hier in Nederland uh, bekende klokkenluiders? Nou, mensen als uh, Ad Bos van de bouwfraude... Fred Spijkers van de ondeugdelijke mijnen van Defensie... Uh, Schaap van de, uh, de kernreactor in Petten. Zo zijn er heel veel klokkenluiders. En helaas zijn dat bekende Nederlanders geworden. Ja, en vooral omdat ze in die situatie terechtkwamen, zoals ik in het begin beschreef. Ja. He? Dat, dat, wat, wat, bedoel, uh, zij waren dus niet of onvoldoende beschermd? Nou, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Uh, klokkenluiders, dat is toch een heel apart soort mensen. Mensen met een heel erg sterk gevoel voor burgerplicht... die niet tegen onrecht kunnen. Dus die zien dingen gebeuren. Dat zijn niet mensen die ruzie hebben met hun baas. Nee, die zien dat er iets gevaarlijks gebeurt. Grootschalige fraude. Uh, gevaar voor de, voor de volksgezondheid of voor het milieu. Uh, die doen hun publieke plicht, een burgerplicht. En je ziet dus dat, ze dan, uh, vaak, dat het vaak slecht met ze afloopt. Ja, is, is, is, is, zou dat bijvoorbeeld ook uh, voor die Edward Snowden, die Amerikaanse klokkenluider, gelden, of is dat weer een verhaal apart? Nou ja, kijk, ik kan alleen maar klokkenluiders beschermen in Nederland. Uh, maar ik heb wel uh, minister opstelte gevraagd... of wij deze man uh, niet uh, toegang tot Nederland kunnen bieden... en bescherming in Nederland kunnen bieden. En wat zei hij? En toen zei Opstelten, de historische woorden... dat de, de veiligheid van deze Amerikaanse klokkenluider... Uh, een, uh, een zaak was van de Amerikaanse overheid. Kijk, en daar is hij dan in goede handen, denkt Opstelten. Dat, opstelte. dat denkt ja. de heer Opstelten, nee. ja. ja, jij, jij gaat terecht natuurlijk, want je bent ook Nederlands Kamerlid... over die Nederlandse uh, klokkenluiders. Je hebt daarvoor een wetsvoorstel bedacht. Ja. Het, het huis voor de klokkenluiders? Ja, het huis, in een huis ben je veilig. En dat huis doet eigenlijk drie dingen. Het onderzoekt in de eerste plaats of je een bent. Als je ruzie hebt met de baas, dan ga je naar de vakbond. Maar als je dus een maatschappelijke misstand meldt, dan word je beschermd. Dan kun je niet ontslagen worden. Je kunt zo nodig financiële ondersteuning krijgen. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste is... er komt het onafhankelijk onderzoek na deze maatschappelijke misstand met aanbevelingen. Ja, dus, dus ik ben uh, klokkenluider, ik weet iets uh, van mijn baas en de deugd niet... dus ik ga naar dat huis. We, weet mijn baas dat dan ook als ik daar naartoe ga? Trouwens? Dat hoeft niet in eerste instantie, maar als er echt een onderzoek komt dan natuurlijk wel. Uh, de organisatie wordt daar ook nauw bij betrokken. En Waar ik het ook een beetje van weg wil trekken is de schuldvraag. Van die meneer Deugni en die mevrouw Deugni, Want dat zie je vaak in de media natuurlijk. Dat het een strijd wordt tussen personen. Mij gaat het vooral om dat er een misstand, een probleem wordt opgelost. Daarom vind ik ook heel belangrijk dat er niet zozeer een onderzoek komt naar de schuldvraag. Mm -hmm. Dat kan later altijd nog. Als er strafbare feiten zijn gepleegd, kan het Openbaar Ministerie aan de slag. Maar vooral een onderzoek van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Als een organisatie structureel verkeerd werkt, hoe kan je dat eh, nou, of verbeteren? Of vooral ook, het gaat dus niet om, de, om, om, uh, om ruzie tussen de baas en de wetgeving. Het gaat erom dat er in een organisatie iets goed mis is. Bouwfraude, ja. ondeugelijke mijnen bij Defensie, veiligheidsproblemen in petten. En je ziet heel vaak, ook uh, bij ministeries, bij gemeenten, provincies... Uh, dat er ambtenaren mensen rondlopen die zeggen... Ja, hier gebeurt iets wat echt heel slecht is. wat miljarden kost, fraude, gevaar. En ja, ik kan het niet vertellen, ik durf het niet te vertellen. Sterker nog, er komen klokkenluiders naar mij toe. Ik heb dus kennis als Kamerlid... Ik, ik weet dus welk probleem erop gelost moet worden... maar ik kan er niet meer naar buiten treden... omdat anders de kop van de klokluider eraf gaat. Ja, hoe, je zegt, uh, hij moet beschermd worden. Hij moet zelfs uh, hulp krijgen, ook financiële ondersteuning. Als dat nodig is. Maar nu is het zo dat klokkenluiders een hele eenzame strijd moeten voeren... tegen grote ministeries, tegen grote bedrijven en organisaties... En uh, ja, die juridische strijd die verlies je altijd, al is het maar financieel. Mm -hmm. uh, want en het zijn ook vaak hele lange procedures. Hè? Dus hoe lang geldt die bescherming? Nou, je wordt kapot geprocedeerd. Het bedoeling ja. van het huis is dat je niet meer hoeft te procederen. Dus daar ben je vanaf. Het huis want dat doet gaat de een onderzoek doen. Of dat huis? Ja, als het ja. huis bepaalt, ziet dat jij een klokkenluider bent dan gaat het huis een onafhankelijk onderzoek doen. Dus hoef je niet meer naar de rechter. Maar mocht het door allerlei rare omstandigheden... je krijgt dus ook ontslagbescherming. Als het goed is, raak je niet in de financiële problemen. Maar mocht het door allerlei onvoorziene omstandigheden... dat kan altijd gebeuren. Dan komt er als mij betreft ook een fonds voor klokkenluiders... waar uh, uh, mensen ook financieel ondersteunen. Ja, en hoe lang moet die bescherming gelden? Omdat het van die langlopende procedures zijn? Nou ja, Het onderzoek duurt maximum anderhalf jaar. Ja. Uh, en ik wil eigenlijk klokkenluiders... tweeënhalf jaar uh, rechtsbescherming geven. Hmm. Omdat na zo'n onderzoek ook nog een, een jaar de tijd uh, wordt genomen... om iemand weer een, opnieuw aan het werk te krijgen. Maar hoe weet dat huis... Hè, dan komt er een werknemer van uh, Frans Bromet... Uh, van, uh, Frans deugt niet, want die maakt misbruik van subsidie. Ik noem maar, hoe weet dat huis dat die werknemer of werknemster... een reëel verhaal heeft en niet gewoon inderdaad ruzie met... De werkgever. Nou, er komt eerst dus een advies, een vooronderzoek, zoals het heet. Dus je gaat eerst kijken of iemand een klokkenluider is. Uh, dan melden zich ook heel veel mensen bij mij die zeggen van... ja, daar deugt niet uh, dit of daar neugt niet dat. Maar dat is vaak toch echt een arbeidsconflict. Dat je ruzie hebt over je werk of over je loon of je arbeidsomstandigheden. En daar zijn de werkgevers bang voor, hè? Dat het huis dus op dat soort zaken ingaat... en het imago van bedrijven ten onrechte schaadt. Ja, ik denk dat bedrijven, vooral bedrijven, maar zeker ook ministeries... <lacht> erg bang zijn voor uh, onafhankelijkheid afhankelijke onderzoekers die komen kijken. En die zich dan he, met de organisatie gaan bemoeien. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er niet meteen wordt gekeken naar de schuldvraag. Maar echt mm -hmm. naar de maatschappelijke misstand die wordt opgelost. Maar wat ik vooral hoop is dat organisaties die mensen binnenhalen... en zeggen van joh, uh, als hier een probleem is, dan wil ik het opgelost hebben. Vaak gebeurt er, zijn er grote problemen omdat mensen uh, willen en weten slecht handelen. Maar het kan ook zijn dat ik als Tweede Kamerlid regels maak... Waar bijvoorbeeld bedrijven of organisaties helemaal niet meer ja, uit kunnen. Ja. ja, en bedrijven bijna gedwongen worden om dingen te doen Maar kan die het huis ook kunnen. sancties opleggen? Ik bedoel, als zij inderdaad misstanden uh, constateren tegen bedrijven... zeggen, jullie moeten dat uh, veranderen? Nee, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bijvoorbeeld onderzoek doet naar een ramp... zo zal het Huis voor Klokkenluiders onderzoek doen naar een ernstige maatschappelijke misstand. Kom met aanbevelingen. En dan is het aan de mensen zelf om het op te lossen. En als ze dat niet doen, dan is het woord weer aan de Tweede Kamer. Verwacht je grote toeloop? Ja, ik verwacht zelfs een hele grote toeloop uh, en uh, daarom uh, denk ik ook dat we het huis moeten uh, nou ja, en, feit... en wat is heel groot? Om hoeveel gaat het dan? Nou, er zijn nu al meer dan 100 klokkenluiders. die zichzelf verenigd hebben. in een expertgroep klokkenluiders. Oh. En ook met deze expertgroep, met deze 100 klokkenluiders. heb ik nauw samengewerkt om, uh, om deze wet te maken. Uh, ook met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. ook met uh, uh, de Nationale Ombudsman. Alle 100? En je verwacht dus nog meer? Ik verwacht dat er wel meer mensen zijn die zich zullen melden, ja. Omdat ik ook verwacht dat er heel veel mensen nog ergens thuis zitten... en kennis hebben van iets wat onze samenleving ernstige schade aan doet... maar het gewoon niet durven te zeggen. Omdat ze dan meteen, net als wij allemaal moeten denken... aan Fred Spijkers of Ad Bos of al die andere gevallen... die failliet in de kerven eindigen of uh, uh, uh, uh, kapot worden geprobeerd. Dat hoeft dus niet meer als, als het aangenomen wordt. Dat ziet er nog uit, want er is een, nogmaals een kamermeerderheid. 27 juni wordt het voorstel aangenomen. Wanneer kunnen mensen dan bij het huis terecht? Nou, we beginnen... Kijk, wetten maken. Uh, dat duurt altijd oh even. Ja. Dat duurt altijd even. Als het goed is, uh, zal uh, 27 juni de, de behandeling in de Tweede Kamer beginnen. Dan hoop ik dat we dat na het recess snel kunnen afronden. En dan hoop ik dat het volgend jaar uh, het laat, de laatste steen van het huis kan worden gelegd. Oké, okay, dus mensen die nu met problemen in hun maag zitten, nog even volhouden. Volgend jaar even kun volhouden. je terecht ja. in het huis voor de klokkenleiders. Ronald van Raak, dank voor je uitleg. Dankjewel. Frans Boemet gaan we zo praten over een uh, circus theatervoorstelling van het Holland Festival en de film Taboe. Maar nu eerst muziek. Minis. His name is Chuck, and he gives me luck on the road. I have no baby, his name is Chuck, and he gives me luck on the road. They're on, they're on. My baby gives me luck on the road. the road. My baby gives me luck on the road. They're on, they're on, they're on, they're on, they're on. The road. I give my baby gasoline, my baby gives a back some speed. I give my baby gasoline, my baby gives a back some fire. I give my baby gasoline, my baby gives a back some love. I give my baby gasoline, my baby gives me back my world. Ik zou het niet zeggen, maar ze zijn maar met z'n drieën. Martin Schipping op toetsen, Jan van Eert op drums... en Hardewiecht Minis, Bas en Zang. Vind je het mooie muziek? Laat ons weten waarom. Mail ons naar vrijdagmiddag afro.nl of ga naar onze Facebookpagina. Want we kunnen namelijk twee cd's van Hardewiecht weggeven. Misschien ook wel gesigneerde cd's. Weet ik eigenlijk niet. Ja, ze wil er ook iets op zetten. Dus twee cd's. Laat even weten waarom je het mooi vindt. De gastrecensent van deze week is filmmaker Frans Bromet. Yeah. Welkom nogmaals Frans. En naast jou nog steeds Ronald van Raak. Filmliefhebber, Ronald? Of? Jawel, jawel, jawel. Al van de Portugese film Taboe gehoord toevallig? Nee, dus ik ben heel benieuwd. Ja, Want die heeft Frans namelijk uh, voor ons bekeken. Daarvoor nog even, Frans, ja? jij bent op dit moment zelf bezig... met weer een documentaire, ongetwijfeld? Ja, met verschillende, ja, Verschillende ja, ja. zelf? Ja, ja. Welke vind je het, het spannendst of het belangrijkst? Uh, nou, ik ben... Uh, um, ik uh, ben uh, met de afwerking bezig van uh, een uh, film over een start-up bedrijf in Berlijn... van twee uh, Nederlandse jongens uh, uit ons dorp eigenlijk, ons, ons dorp Opendam. Gitsi heet hun uh, website. En, uh, nou, ik, ik heb ze nu anderhalf jaar gevolgd uh, in het uh, opstarten van, uh, van die website. Ja, maar de afloop uh, verraad ik niet. Uh, creatievelingen die allemaal naar Berlijn uh, verhuizen. Ja, ja, ja. uh, die, die documentaire zal te zien zijn bij de NCV of um, TV? Ja, bij de NCV ja. ja. Ja. En ik ben nog bezig met een, uh, een film over uh, Ajax en de spreekkoorden bij Ajax. Uh, Jode, oh. Jode, SuperJoden. Kijk aan. Voor de Joodse omroep. Die komt in augustus. Die komt in augustus. Uit. Ja. Hoe hou jij in hemelsnaam? Want je bent altijd met zoveel dingen bezig. Dat ja. allemaal uit elkaar. Nou ja... Uh, makkelijk. Dat, dat, makkelijk, ja. <laughs> okay. Geen probleem. We ben helpen allebei de films. Tegen die tijd spreek ik je er graag over hier oh, trouwens. Ja, uh, ja. Nu dus als gastrecescent. Uh, je hebt gekeken naar Hans Washeiri. Dat is een voorstelling in het kader van het Holland Festival. En ik zei het al, de film Taboe. Zullen we daarmee beginnen? Ja, is goed. Die gaat over? Uh, ja, dat duurt een tijdje voordat je begrijpt waar hij over gaat... als je de film ziet. Uh, het is een uh, zwart-wit film. En uh, je ziet beelden van Afrika. Je ziet beelden van, uh, uh, van vrouwen in verschillende leeftijden. Ze doen... Allerlei dingen waaraan, waaraan, waar je eigenlijk geen touw aan vast kan knopen. Dus na, na een kwartiertje denk je: van ja, waar, waar zit ik naar nou te kijken? Ik kan beter iets anders gaan doen, met jou, omdat ik moest recenseren. Ben je toch maar gebleven? Ben je toch ver verder gaan kijken. En, was je anders echt weggelopen? Ik denk het wel, ja. ja, ja. En, en, en je bent gebleven? En? Ik ben gebleven. Nou, en dan, uh, dat, was dan, uh, dat blijkt dan het eerste deel geweest te zijn. Uh, en dan komt er een tweede deel. En dat is een soort liefdesverhaal: dat is wel te volgen. Maar ja, dat, dat is erg, ja, erg clichématig oh. een liefdesverhaal, vind ik. Uh, het doet me een beetje denken aan, uh, ja, aan die Karo-huilprogramma's. <laughs> uh, Memories, geliefde ja, weer, ja, ja, ja. Ergens, ja. Uh, dat zijn oude geliefden weer. En dat allemaal in uh, vrij lelijke zwart-wit beelden. Dus, uh, ja. dat, de, de, heel veel mensen vinden dat juist artistiek en prachtig. Hè? Dat, ja, dat spreekt nee. jou niet aan, nee, nee, zwart-wit. Nou ja, misschien, misschien als het functioneel is, maar in dit geval voegt het helemaal niks toe aan het verhaal. Dus is het alleen maar eigenlijk zo'n wat mij betreft? Het is, het is uh, grappig dat heel veel recensenten lyrisch waren hè, over die film. Ja. Uh, de, de professionele filmrecensenten. Uh, romantiek en prachtig en uh, onorthodox in beeld gebracht. Jij, jij uh, nee, dat, die gevoelens uh, nee, niet. Nee, nee ik, ik vind dat, die, uh, dat het verhaal eigenlijk heel slecht ver, uh, verteld wordt... Mm -hmm. Achteraf uh, kan je wel uh, bepaalde zaken uit het begin verklaren... als je het uh, tweede deel gezien hebt, maar lang niet alles. En uh, het, het had gewoon veel effectiever verteld kunnen worden, dat verhaal. Ja. Dus, ja, ik, of hou je sowieso niet van romantische films? Nou ja, goede romantische film, uh, waarom niet? Oké. Okay. Uh, ja. niet, niet, uh, uh, nou ja, geen succes bij jou dan in ieder geval. Die andere voorstelling, Hans was Harry, dat is een uh, voorstelling in het kader van het Holland Festival. Zwitserse toneelgroep, ja, fysiek acrobatisch theater. Hè? Ja, dat, uh, uh, ik had geen idee wat ik, uh, wat ik kon verwachten daar. Uh, uh, het was een carré en uh, daar kwamen heel veel mensen op af. Uh, uh, dus kennelijk hebben, ze wel, hebben zij er wel van gehoord. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> hey, want anders ga je er niet ja, heen. In of, Buitenland had de voorstelling, las ik, heel veel succes. Ja, dus, ja, ja. ja als dat waar is. Uh, maar dat zal wel waar zijn. Want ik, hmm. uh, in, in, in Careen, die voorstelling, had, uh, dat, dat was ook een groot succes. Het publiek, uh, dat hoorde je echt uh, genieten. Uh, ik uh, ik genoot er ook wel van. Je krijgt echt iets te zien wat je nog nooit eerder hebt gezien. Uh, Probeer het eens te beschrijven. Nou ja, er zijn een stuk of zes uh, figuren die voortdurend op het toneel uh, in hele gekke bewegingen uh, rondgaan. Uh, van allerlei uh, mysterieuze dingen doen uh, uh, ja, waar je verder niet van begrijpt wat het nou precies is. Maar het, is wel, het ziet er wel mooi uit. En er staat een, een soort discjockey uh, uh, met, met een draaitafel allerlei uh, muziek en geluiden te genereren op die bewegingen. Yeah. Er staat een hele grote molen op het toneel. Die bestaat uit vier uh, kubussen die aan de voorkant uh, open zijn. En daar zitten die acteurs ook de hele tijd in. En, en dat draait ook rond. Uh, dat is heel spectaculair. Uh, je, je, je denkt steeds van, val, uh, ja vallen ze er niet af? Het is ook heel hoog. Uh, uh, het is wel, ik denk wel, zes meter hoog of zo. En uh, ja, met mooie lichteffecten en uh, ja... Kijk je als film uh, vooral naar het toneelbeeld? Of uh, zoek je ook het verhaal op? Of zet nou, er überhaupt een verhaal dus in? Er staat überhaupt geen verhaal geen? in. Tenminste, okay. het is mij ontgaan, het verhaal. Het maar dan. dat was ook verder niet belangrijk. Nee. Maar je vond het wel mooi? Ja, ik heb, ik heb wel een leuke avond eraan beleefd. Ja, Ronald van Aak, als je allebei de recensies hoort... Waar, waar, waar sla jij op aan? Nou ja, dan dat, toch dat laatste. Want ik heb wel een vraag, want die eerste film... Uh, vind je dat dan niet mooi omdat je als documentairemaker vooral een verhaal wilt vertellen? Ik kan me voorstellen dat filmmakers veel meer met beelden bezig zijn. Of heeft dat er niks mee te maken? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Want als documentairemaker ben je ook heel erg bezig om, uh, om een verhaal te vertellen. En om, om die elementen naar voren te halen, die het verhaal uh, duidelijk maken. Waarom stoorde je het in de tweede voorstelling dan niet dat er zo weinig verhaal in zit? Omdat er, omdat er helemaal geen ambitie was uh, voor een verhaal. Het is ja. echt, een, ja, het is geen ballet, het is geen circusvoorstelling. Uh, uh, het is wat het, en bij die film is er wel degelijk een ambitie om een verhaal ja, te dat vertellen. Ja, het is heel erg ambitieus. Artistieke ambities op niks af. En een heleboel recensenten trappen daarin. En, <laughs> nou ja, dat mogen ze, maar... Goed dat we jou weer hebben in. om het publiek daarvoor <laughs> ja. te waarschuwen. Dank dat je voor ons als gastrecent wilde optreden. Frans Bromet en Ronald ja. Raak. Succes met, uh, met je wetsvoorstel. Ik Dank zeg even, Hans van Zheiri is een voorstelling van het Holland Festival voor iedereen die daar, uh, die daar naartoe wil. En de film draait natuurlijk gewoon in die bioscopen. Als je denkt, misschien heeft Frans Bromet helemaal Zodra ik gaan we praten met Saskia Stuyverling van de Algemene Rekenkamer. De rubriek over Prism. De Nederlandse geheime dienst, de AIVD, heeft naar alle waarschijnlijkheid ook toegang tot informatie uit PRISM, het omstreden surveillanceprogramma waarmee Amerikaanse inlichtingendiensten internetgebruikers wereldwijd in de gaten houden. Bij ons aan tafel van de AIVD, medewerker X, hij wil anoniem blijven. Meneer X, welkom. Ja, hallo. Uh, ja, uh, ook je stem is enigszins verdraaid. Ben je toch niet bang dat je makkelijk te traceren bent op zo'n openbare plek als deze? Ja, op nou, vrijdagmiddag hebben we bij de AIVD op kantoor meestal de vrijdagmiddagborrel... dus ik ben nu wel veilig. Goed, ik kan altijd een saaie lul zijn die niet drinkt... maar die kans is tegenwoordig erg klein. Uh, hoe dat zo? Nou, als je niet drinkt, geen alcohol, dan kun je maar een moslim zijn... en dat is een risicofactor bij de AIVD. N nou, u hebt misschien Arabische vertalers in dienst om geheime boodschappen te vertalen? Nee, joh, die vertalers zijn allemaal wegbezuinigd. Elke agent heeft nu een gidsje wat en hoe in het Arabisch. Uh, dat is wel een verslechtering natuurlijk... Uh, uh, well, nee, joh. nee, kijk, die Arabische vertalers, dat waren van die gasten. Die zo alleen maar te drinken op de vrijdagmiddagborrel. Saaie gasten, nooit een keertje dronken, nooit een keertje met de eigen reet op het kopieerapparaat. Nee, dat... Uh... Um, nee, kunt u ons vertellen van hoeveel Nederlanders de sporen zijn gevolgd in de afgelopen tijd? Nou, ik schat dat op. Uit de losse pols, pak hem beet, laat hem los, geef hem een gooi. Ongeveer 34 miljoen Nederlanders. 34 miljoen? Er zijn maar 17 miljoen Nederlanders. Dat zou twee keer het aantal zijn. Ja, klopt. We hebben eerst alle Nederlanders digitaal in kaart gebracht. Die data hebben we verzameld, op een sticky, in een envelop gedaan... en op een zeer geheime plaats gelegd waar geen enkele vijand hem zou verwachten. In een geheime bewaakte bunker onder de grond waarschijnlijk. Nee, in de kluis van een Rotterdamse islamitische school. Ip, Ip. Ja, iets met gal. gal doen. Ja, hoe weet u dat? Dat maakt u bijzonder verdacht. Maar goed, wij hadden verwacht... Eh, niemand verwacht daar die informatie. Maar ja, hup, weg. En wat heeft u toen gedaan? Ja, wat denk je, konden we opnieuw beginnen. Alle 70 miljoen, 70 miljoen nog een keer. He, dus hadden we 34 miljoen. Ja, je moet toch je informatie hebben. Ja, maar iemand heeft die stick dus gestolen. Dat is toch zeer ernstig. Jo, zo'n usb stick kost tegenwoordig 6,95. Dus, eh, nou, dat hebben we nog wel, hoor, bij de dienst. U krijgt die informatie van de Amerikanen uit dat programma Prism. Alles wat de burger doet op internet kan worden bekeken. Waarom doet u mee? Ja, kijk, de AIVD heeft gewoon zelf niet de middelen om dat zelf op te zetten. Door de drastische bezuinigingen die u net noemde, zeker? Ja, nou, joh, joh, als ik kijk, vergeleken met vroeger... Dan mist u de middelen. Ja, joh, op de vrijdagmiddagborrel vroeger waren er echt hapjes. Weet je wel, lekkere hapjes, stukje paling, harekies, toosje ossenworst. Nou, dat is echt wel af, joh, je oude pinda's. Eh. Ik bedoel natuurlijk de middelen om af te luisteren. Joh, ik moest iemand afluisteren, een mogelijke terrorist... hadden we de hotelkamer ernaast afgehuurd. Ja, en dan met hypergevoelige microfoons. Een wijnglas. Ik kreeg een wijnglas mee van onze afluisterdienst om op de muur te zetten en dan met mijn orde tegen. Ja, en of ik het glas alsjeblieft niet wilde breken, want het moest op vrijdag nog gebruikt worden voor de vrijdagmiddagborrel. Die bezuinigingen tikken dus ook door voor de IVD. Ja, tuurlijk. Kijk, ik dacht, ik leen even een echte elektronische stemvervormer voor vanmiddag. Ik dacht, merken ze niet, ze zitten toch allemaal bij de borrel. En? Ja, was verkocht. Krijg ik deze kartonnen keuken mee. Want je schaapje toch dood, joh. De CIA die lacht ons vierkant uit. Maar dan is dat prism toch een enorme vooruitgang? Ach, oh nee, joh. Hey, kijk, die gasten van al Qaeda, die weten dit al lang. Die doen niks meer over de mail. Alles per brief of elkaar om de CIA... in ons gewoon een loer te draaien. Dus u onderschept ook de gewone post? Ja, joh. Sta je, op, sta je in amsterdam mist, bij zo'n syrië vrijwilliger in, in de postbus te vrutten... met zo'n happertje aan een stok? Wat een kutwerk is dat, zeg. Want u moet misschien de privacy van onschuldige mensen schenden. Oh, nee, joh, happertje dat kort ik op de kermis al niet. Had ik nooit een horloge van meer. Als laatste vraag. Gaat u nu alles openbaar is door met Prism? Gaat u door met monitoren van ons burgers? Ja, we moeten wel, hè. Maar u zegt net dat het geen zin heeft. Ja, maar als je bij die Amerikanen dat Prism afneemt... moet je een abonnement nemen voor een jaar met minimaal 200.000 sms'jes... 8 miljoen belminuten en 10 miljoen gigabyte dataverkeer. Ik krijg er wel een Samsung Galaxy bij. Uh, is dit nu klaar? Ja, heeft u zo'n haast? Bent u bang dat de AIVD u op het spoor is? Nee, joh. Het is vrijdagmiddag. Ik moet naar de borrel. Sanne Wallis de Vries en Kees van Amstel. Zo direct, Saskia Stuyveling, baas van de rekenkamer. Waarom wij niet altijd weten waar de overheid ons geld aan uitgeeft? Dit is radio 1. Ja, dat wilde ik zeggen. Half drie ook. Het NUS Journaal, Marjan Koekoek.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 De Fiat start een onderzoek naar grootschalige fraude van een thuiszorgorganisatie in Aalsmeer. De instelling zou twee jaar lang te veel uren bij de verzekering hebben gedeclareerd. Ook zouden de tarieven te hoog zijn geweest. De Aalsmeerse thuiszorgorganisatie zou op die manier bijna een miljoen euro hebben opgestreken. Bij een ongeluk op een boorplatform op de Noordzee zijn twee mensen omgekomen. Ook raakte een medewerker gewond. Vermoedelijk is een slang losgeschoten. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. Ook de nationaliteit van de doden is nog niet bekend. De gewonde man is een Le Nederlander. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. En de onderwijsinspectie wil dat alle scholen voor maandagochtend 10 uur laten weten of er frauderende eindexamenleerlingen op hun school zitten. De inspectie heeft daarover een brief gestuurd aan alle middelbare scholen. De inspectie geeft leerlingen die gestolen examens hebben gebruikt tot vanavond 6 uur de tijd om zich te melden. Tot zover. Verkeersinformatie van de ANWB, John Zauka. Er staan files op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. 3 kilometer voor de Koentunnel. Een stuk langer is de file op de A15 Nijmegen richting Gorken. Dan staat tussen de knopen Deil en Afrit Leerdam. 9 kilometer. Dat komt er een ongeluk met twee vrachtwagens. Bij Leerdam is de rechterrijst ook afgesloten. Je kunt er ook het beste bij knopen Deil, de Borden, Den Bosch volgen. U rijdt dan over de A2, A59 en de A27. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Staat bij de Afrit maar een 2 kilometer. En op de A50 Arnhem naar Os Staat bij de Valburg ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live Jan. Bon. Goedemiddag welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We zijn in afwachting van Saskia Stuiveling, baas van de rekenkamer. Die is onderweg, ik ga het met haar hebben, over bezuinigingen en over dure vliegtuigen. Maar in de tussentijd, gelukkig, is er ook Hardewiech Minis. Die gaat weer voor ons spelen. APPLAUS This is a soothing song This is a soothing song Like a little angel flying to you Like a pretty angel coming to you This is a soothing song This is a soothing sound. It will hold you and caress you day and night. It will kiss you softly till the morning light. This is a soothing sound. This is a soothing sound. Hold you, caress you, find you and hug you, thrill you and comfort you, whisper to you. Like a pretty angel coming to you. This is is met soothing song van haar <applaus> Eerste uh, album, wat ook naar haarzelf vernoemd is. En uh, u kent haar ongetwijfeld uh, vooral als actrice. Ze was recentelijk uh, ook nog in Cannes voor de wereldpremière van de film Borgman van Alexander van Waar ze over de rode loper mocht lopen. Fijne ervaring, hier. Ja, nou ja, uh, dat is wel geinig ja, om daar <laughs> over de rode loper te lopen. Ja. Om, je, om je echt een ster te voelen. Ja, het was wel bijzonder, moet ik zeggen. Wat vond je het meest bijzonder eraan? Um, nou, we hebben het gewoon met zo'n geweldige mensen gemaakt. En ik was vooral zo blij voor Alex van Warmerdam en Mark van Warmerdam... en alle mensen dat ze gewoon ja, daar gezien worden. Want ze maken zo'n geweldige dingen. En ik ben heel dankbaar dat ik daar deel van uit mag maken. En je kreeg ook go zelf goede kritiek. Ja, dat ook was... Niet, ook niet uh, onaardig, toch? Nee, dat was echt... Uh... Ja, nou je moet je voorstellen, er komt zoveel op je af dat het bijna onwerkelijk is. Het klinkt nu een beetje ondankbaar, maar het was echt fantastisch. Maar het is zo, alles is daar zo groot en zoveel. En uh, ja, dat, dat was geweldig om, om, om daarin op te gaan. Maar ook uh, ja, heel, heel. Bizar. En is het dan niet gek dat je eigenlijk juist de, de afgelopen tijd... ervoor min of meer had gekozen om nou eens minder te acteren... en juist muziek te gaan doen? Ja, want dat is altijd raar in het leven. Hè? Dat je dan dingen loslaat zoals het ja. dan zegt, En dan komt het allemaal op je af. Nou, het grappige was dat ik ooit een papier heb gemaakt. Want dat had ik gezien een keer bij Oprah Winfrey. En zij zei ze van, ja, je moet je opschrijven wat je dan wil. En dat visualiseren. En dat hang je ergens op. Dus ik had geschreven, ik wilde graag een kind... Ja, ik wilde graag uh, een eigen album. Ik wilde graag met Alex van Warmerdam werken en trouwen. Uh, zoiets had ik geschreven. Dan had ik een hele tekening bij gemaakt. En dat hing in mijn meterkast zo in de, in de deur. En, en twee jaar later keek ik erop en was het gewoon allemaal gebeurd. Dus be jongens... Het is een be beetje eng. <laughs> ja, <sorry>. ja, ja. <laughs> het is bijna alsof je zelf voorzienig bent ook. Ja, of denk, zou Oprah ja. Winfrey gewoon heel veel kracht hebben? Een soort, nee, maar uh, ik denk dat, dat ze ergens... Nou, ik bedoel, uh, zij gaat daar heel ver in. Maar ik, ik geloof wel dat het goed is om je dromen... Om je daarop uh, te focussen. Ja, om, de, om dat uit te spreken. En, en waar een wil is, is een weg. En ja, als je dat wil en je leeft dat na... Dan, dan ja, de sky is the limit maar eigenlijk. Maar je blijft toch. nog wel vooral met muziek bezig nu? Ja, deze. Ja, nou, ik, wat het eigenlijk was... Is dat ik... Ja, als actrice creëer je nooit iets helemaal zelf. Hè? Je bent heel vaak, sta je ten dienste van iets wat heel leuk is... Maar toen dacht ik, god, dat zou toch te gek zijn... als ik iets helemaal kan maken wat helemaal van mezelf is. Dus mijn eigen teksten, eigen basgitaar, eigen zingen, uh, eigen stijl. Dat was gewoon een hele grote wens. En uh, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken... ben ik weggegaan bij het toneel op Amsterdam. Had ik eens geen baan meer. En toen... Uh, ben ik daarvoor gegaan. Wat heel spannend was, maar stiekem was dat... Tussendoor nog een kind gekregen ook. Tussendoor nog een ja. kind gekregen. Uh, werkt ook heel inspirerend. Uh, ja, ik vind het geweldig om moeder te zijn. En, uh... Maar het ligt er. Het product wat, je helemaal, wat helemaal van jou is. Ja. Het eerste album. Je, je, je, zei, je zei nog, ik ben er eigenlijk nog niet eens zo tevreden over... want het is nog een, uh, heel gevarieerd hè? in stijlen. En... Nou nee, ik ben er wel heel tevreden over. Maar ik vond het heel leuk, de zangeres van Feist zei een keer... Uh, je eerste album is een soort... Het, het roestige water wat uit een kraan komt... als je de kraan heel lang niet hebt gebruikt en je draait hem open. Dus er komt een beetje roest uit en dan komt er helder water. Toen dacht ik, oh, wat mooi eigenlijk. Toen ging ik ook anders naar mijn eigen album luisteren. En ze noemen dat tegenwoordig eclectisch. Hè? Dus dat je ook wat andere... Ja, ik Stijlen, noem het zelf wel, ja. punk, mijn stijl. Elektroponk. Ja. Niet punk, maar punk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Dat maar Dat weten. komt omdat ik een beetje punk-funk funk Maar was, dat helder water, dat komt uh, op het volgende nou, album. Of? Ik heb het gevoel dat nu, ja, net als een babybaard, het komt een beetje verkreukeld uit en er zit nog vet op. En dat moet daarna een beetje uitdeuken. En dan, dus ik ben zelf ook benieuwd naar mijn tweede album, omdat dat veel homogener zal zijn. Snap ja. je? Maar daarmee wil ik niet mijn eerste album. Ik wou uh, te, zeggen, want niet hoor. roestig water, vind ik eigenlijk. Associeer ik helemaal nee. niet met wat je hier maakt, want het is prachtige nee. muziek. Je gaat zo direct nog een paar nummers voor ons spelen. Ja. Uh, en je gaat ook wel weer theater in, of niet? Ja, ja, ik ga weer met Alex van Warmerdam werken en Pierre Bokma dus dat is Kijk heel aan. leuk. En, okay. uh, dus ook als actrice. Ja, ik zal niet stoppen met acteren, maar muziek staat en mijn gezin op nummer 1. Hartig ja. Minus. Dankjewel en zo direct ik dus nog meer muziek van je. Dankjewel. wat vind jij ervan? Onze vrijheid wordt bedreigd. Een dramatische opening, inderdaad. Want merkt u het dat de vrijheid steeds minder wordt? Nee, dat merkt u niet. Het is als de kikker in de pan. Er zit een vlammetje onder de pan. Langzaam wordt het water warmer. En opeens is de kikker dood. Hij heeft er niets van gemerkt. Zo sterft de vrijheid nu en hier. Ik ga u een verzonnen verhaal vertellen. Ik heb een vechtscheiding achter de rug. Dat is niet zo, maar nu even wel. Mijn ex is razend en weet precies waar ik elke dag ben. Via mijn OV-chipkaart. Mijn ex volgt mij al maanden via mijn OV-account... en ziet precies waar ik kom, elke dag. Opeens staat ze voor me woest. Mijn ex heeft uit mijn reisgedrag opgemaakt dat ik een vriendin heb... en waar die woont. Ik heb geen vriendin. Ik ga drie keer in de week s'avonds naar een therapiegroep in Soetermeer... en slaap daar, maar dat ga ik mijn ex niet vertellen. Het wordt een verschrikkelijke ruzie met de kinderen erbij, voor mijn huis... De buurman ziet dat, pakt de telefoon en mailt het meldpunt. Een week later krijg ik een brief. Ik moet op gesprek komen. Twee kinderbeschermers dingen mij om een traject van zes maanden in te gaan. Anders krijg ik mijn kinderen misschien nooit meer te zien. Het tweede probleem is dat ik een ander huis moet kopen... maar bij mijn bank krijg ik geen poot tussen de deur. Waarom vertellen ze me niet. De bank heeft namelijk via via mijn elektronisch patiëntendossier bekeken... dat mijn psychiater moet bijhouden. Officieel is dat elektronisch patiëntendossier geheim. Maar ja, 10.000 mensen kunnen erbij en via via nog veel meer mensen. Dus ook bankmedewerkers, als ze dat echt willen. En mijn bankmedewerker wil dat... want mijn woedende ex voert via de sociale media campagne tegen mij. Google mijn naam en ik ben Frankenstein. Luisteraars, blijven opletten, hè, dit is fictie. Maar die fictieve bankmedewerker bemachtigt dus mijn elektronisch patiëntdossier. Nee, die Van Oel is niet solide. Van Oel heeft trouwens ook vaak gepint bij de Gal en Gal ziet de bank. Dat zal wel niet voor Coca-Cola zijn geweest. Ondertussen worden op de scholen van mijn kinderen leraren ondervraagd... door het meldpunt kindermishandeling en die leraren ondervragen mijn kinderen. Iemand anders ontdekt een blauw oog bij mijn dochter... ergens op een vakantiefoto, op een fotosite... Landelijk groeit de sympathie voor mijn woede de ex. Mijn baas kan trouwens ook googelen. Mijn jaarcontract wordt niet verlengd. Mijn vrijheid, dus ook de vrijheid om fouten te maken... blijkt niet meer te bestaan. De ruimte om iets recht te zetten, verdwenen. En ook niemand meer die de vrijheid neemt... mij het voordeel van de twijfel te geven. Nogmaals, dit verhaal over mijn vechtscheiding is verzonnen. Maar ergens ooit wordt deze column misschien geciteerd of gekopieerd als waar gebeurt of als, zie je wel, we hadden het kunnen weten. Het veiligste was geweest deze column nooit te schrijven. De grootste vijanden van de vrijheid zijn niet de islamieten... of de spionerende informatiestaat. Het grootste probleem zijn wij zelf. Omdat wij geen enkele vorm van narigheid nog acceptabel vinden. Want je kunt tegenwoordig alles voorkomen door alles te weten. Jongens, we willen toch niet alweer twee dode kinderen in een rioolbuis vinden? Dus let goed op uw woorden... En nog beter op die van anderen. Wij laten onze vrijheid verrotten. Nu en hier. Justus van Oel. En ze is gearriveerd. Saskia Stuijvling, welkom. Waar de politiek zich nogal eens schuldig wil maken aan luchtfietserij... het voorspellen van onhaalbare vergezichten... probeert zij iedereen weer met beide benen op de grond te krijgen... door nuchter naar de cijfers te kijken. Zo'n 30 keer per jaar komt ze gevraagd en ongevraagd... met onderzoeken naar de overheidsuitgaven. Zijn die wel volgens de regels gedaan? Leveren ze op wat de bedoeling is? En helaas is dat niet altijd het geval. Saskia Stuyveling, oh, mag ik even beginnen met uh, een vliegtuig, de JSF? <laughs> er is weer van alles over te doen. Oh ja? uh, de keuze zou al wel of niet gemaakt zijn. Uh, uh, in ieder geval lijkt wel helder dat Defensie 4 miljard... Uh, klaar heeft staan. Is ja, dat voor de opvolging van de F-16. Precies. En... Maar wat het gaat worden, weten we niet. Nee, dat, dat zegt althans Hennis Plasgaat. Die keuze is nog niet uh, gemaakt. Maar hoeveel kunnen ze er verkopen van die J JSF's voor 4 miljoen? Ik miljard? heb geen idee. Nee, want u heeft het toch toen in uitgerekend, zo ongeveer? Nee, we hebben uitgerekend wat ze er niet voor konden kopen. Aha, op zo'n manier. Wat, wat... Namelijk 85 Precies, dat, dat gingen ze niet halen? Nee, dat ga je niet halen. Maar de stuksprijs die, die heeft u niet meer in uw hoofd zitten? Nou jawel, maar die stuksprijs die varieert. Oh. Uh, want het vliegtuig is nog steeds in ontwikkeling. Ja, want ze hebben nu hoeveel, hoeveel F-16's? Uh, 68. Ja, maar dat, dat gaan ze dus nooit halen? Nee. Is het dan wel een verstandig aankoop? Dat is aan de politiek om dat te beslissen. Ja, nou, maar heeft u toen ook niet uh, gekeken naar wat Defensie wil met die vliegtuigen en of je dat kunt... Ja, we hebben uh, op verzoek van de Tweede Kamer toen uitgerekend wat de uitstapkosten waren. Mm -hmm. uh, en toen hebben we gezegd: stap nou niet uit de testfase, want dat is goed geld naar kwaad geld gooien. Uh, en voor de rest moet u wel dit jaar beslissen. Ja, en waarom, daar waarom, zitten we op te wachten. Waarom zit dat druk achter? <coughs> uh, omdat ze in de ontwikkeling van de JSF een zogenaamd leveringsslot hebben afgesproken. Uh, wil je daarvan gebruik kunnen maken, moet je dit jaar beslissen. Want wat, wat, als ze dat niet doen? Nou, dan? ze zitten in een ontwikkeling met partners. En die partners krijgen voorrang bij de productie. Want en dat anders leveren... gaat er uh, werk verloren ja, dus, voor Nederland? Nou ja, nee. Anders dan moet je weer achteraan de rij aansluiten... als je het misschien van de plank zou willen kopen. En ja, zou het ook veel banen opleveren? Uh, er zijn een, uh, uitgerekend wat het aan banen oplevert. Potentieel. Maar daar moeten nog nadere afspraken over gemaakt worden. Want dat hangt weer samen met de aantallen. Ja, ja het heeft allemaal met elkaar te maken. We gaan het waarschijnlijk vandaag niet horen. Want uh, de berichten, althans volgens de kranten, zijn... dat uh, Hennis Plasgaat een beetje gestraft is omdat het is uitgelekt. En dat daardoor pas later bekend wordt of het wel of niet de JSF wordt. We zullen dat uh, natuurlijk blijven volgen. We gaan met u zo doorpraten over uh, de bezuinigingen andere, CPB-cijfers. Uh, en over de vraag of u als controleur wel voldoende serieus genomen wordt. Maar eerst luisteren we naar een lied dat Suzanne Matthijsen over u heeft geschreven. En dan ze googelde op uw naam. Oeh, Saskia Stuyveling, vrijdagmiddag lijf. Ze was het nakomertje van na de oorlog. Geboren in een serieus gezin in Hilversum. Tussen Venetiaans glas, ou, en duizenden boeken... Op voorzichtig, haar huis leek wel een museum. En de radio moest altijd zachter, ze voelde zich gestoord en haar hele jeugd. Humanisme sloeg de klok thuis, geen drank op tijd naar bed. Haar ouders weken nooit af van het smalle pad der deugd. Dus ze ging altijd de hoort op, ze hield van pionieren Zong bij de Rood deed aan toneel. Repareerde speelgoed, recenseerde boeken op de radio. Presenteerde de voorloper van Top Op, op tv. Yeah, yeah, yeah, So Alpha, so Beta, studeert bedrijfskunde als enige vrouw. Wordt assistent van de Rotterdamse van. Van de A-staat, secretaris Binnenlandse Zaken, kabinet van 8 -2. Als president van de rekenkamer draait al een tijdje mee. Oeh, Saskia Stuyveling, slimme cijfergek, deskundig en betrouwbaar. Altijd opgewekt Een pittige dame crossend in haar oude auto In haar mond een filterloze caballero Als je niet denkt op haar tempo Saskia een Stuiveling Op je radio Radio, radio, radio Oké <tiedacht> <hazien> <hazien> <hazien> <hazien> Kee, Milou van Bodegraven En Susanne Mathijs over mijn gast Saskia Stuiveling Klopte het? Nou, een heleboel wel. Wat niet? Nou, nee, even, uh, vooral wel. Op de radio, op de radio, op de radio. Dat klopt sowieso. U, u rookt ook nog? Want ik... Ja, ik rook ook nog. Als asbak nodig? Of... Nee, dat mag je niet. Nee, dat is waar ook, ja. U bent al jaren lid van de Partij van de Arbeid, maar zoals gezongen werd... u vond uh, uh, thuis, waar het nogal streng was, en, en dat las ik ook... eigenlijk minder gezellig dan bij een oom en tante die VVD-lid uh, waren, toch? Ja, inderdaad. En toch zelf gekozen voor uh, PvdA-lid? Ja, schat. niet voor de gezelligheid. Niet voor de... Nee, hoezo? Nou ja, je kiest je politiek... Volgens mij niet voor de gezelligheid. Nou ja, dat kan een rol spelen, toch? Ja, maar ik, uh, ja, het zou een rol kunnen spelen, maar bij ja. mij heeft dat niet een doorslaggevende rol gespeeld. Al jaren PvdA-lid. Ja. Uh, uh, en, en inderdaad, uh, u rookt. Terwijl uw vader was arts, geloof ik hè? Nee, nee, nee. Mijn vader was uh, hoogleraar letterkunde. Ah, kijk en ik las dus... het. hij gaat omgeschoold tot kinderarts, maar dat is zo'n onzin. Dat is mijn echtgenoot. Dat is uw echtgenoot. Ja. Oh, wat vindt ervan, dat u uh, nou, ervan? Die rook, die, die rookt een forse pijp. <laughs> die, doet, die doet gezellig mee. Ja. Die gezelligheid heeft u toch al overgenomen van die Absoluut. Die ja. Goed, de, de ramingen van het Centraal Planbureau dan. Uh, die zijn gisteren uitgelekt. Uh, ja, somber. Een magere groei wordt voor volgend jaar voorspeld. Het aantal werklozen groeit tot 635.000. En een tekort van 3,7 procent. Mm -hmm. Is dat voor u allemaal een verrassing? Uh, nee, maar het is ook niet een gegeven waar wij mee werken. Uh, het Centraal Planbureau voorspelt. Uh, en wij controleren achteraf. Achteraf. Dat, ja. is, dat is het dus... belangrijke verschil wat u doet. Ja. Uh, maar... Uh, het kabinet heeft ook aangekondigd... Hè, wij gaan natuurlijk kijken waar komt het CPB mee... en dan gaan ja. wij onze nieuwe begroting vaststellen. Ze hebben ja. al gezegd we gaan 6 miljard bezuinigen. Ja. En dat moet dan op een hele korte termijn... Nu hebt u wel eens naar de vorige bezuinigingen gekeken. Ja. En dat ging toch niet zo goed. Nou ja, dat is precies waar wij dus elkaar dan uh, zeg maar aanvullen. Ja. CPB en wij. Uh, het kabinet neemt over van het CPB uh, en overigens ook van de Nederlandse Bank. Het soort ramingen wat ze maken en vertaalt dat in overleg ook met Europa in 6 miljard extra voor het komende boekjaar 2014. Mm -hmm. Um, en bij de publieke financiën gaat dat voor de maatregelen uit vaak. He, dus je boekt het in in de begroting... en dan moet je nog maar zien of je de maatregelen je inderdaad voor elkaar krijgt. Ja. En dat geldt voor alle maatregelen. En sinds 2008 is er dus een groot aantal bezuinigingen op bezuinigingen gestapeld. En sommige kunnen meteen, maar sommige hebben een hele lange aanlooptijd nodig... En wat wij dus graag willen, is dat uh, de een, opeenvolgende kabinet... zich ook elk jaar verantwoorden over wat er nou van de ingeboekte bezuinigingen... ook daadwerkelijk dat jaar uh, is gelukt. Als en u kijkt naar, en hè, die verantwoording ja. krijgen we dus niet te zien uh, in die toegespitste vorm... He, dus de verantwoording klopt wel, maar er wordt niet bij bijgezegd... dit was nou onderdeel van de bezuinigingen en dat niet. Ja, nou, u heeft wel bijvoorbeeld vastgesteld dat wat Stef Blok wilde... He, die moet ruim 4 miljard bezuinigen op overheidsdiensten... Uh, dat noemde u wensdenken? Ja, omdat uh, wij zijn een aantal van die bezuinigingen nagegaan. Uh, bij een groot aantal uitvoeringsorganisaties hebben we gekeken... hoe die de dus al ingeboekte bezuinigingen verwerken... in hun dagelijkse praktijk. Uh, en dan blijkt uh, dat ze toch op de grens ongeveer van hun wettelijke mogelijkheden opereren. Want je hebt altijd uh, verplichtingen, langlopend contracten, noem oh maar ja, op. Ja, maar je hebt ook wettelijke taken als uitvoeringsorganisatie. Dus als je daar niet aan kunt voldoen, want je wordt de mensen er niet meer voor hebt, uh, dan moet je eigenlijk terug naar de politiek om te zeggen: uh, met dit geld en deze mensen en deze tijd kunnen wij het werken. Kan ik dat en dat doen, maar dat en dat niet. Um, want er is wel de democratische legitimatie nodig, vinden wij... voor de keuzes die vervolgens die uitvoeringsorganisaties maken... met de hun ingeboekte bezuinigingen. En bij Stef Blok hebben we gezegd... Um, er is een groot aantal maatregelen om de Rijksdienst te verkleinen. Mm -hmm. Maar we kunnen eigenlijk maar van de helft van de plannen van de helft van het ingeboekte bedrag en de projecten vinden... dat er ook een plan bij hoort om dat te gaan halen. Dus loop je niet een beetje achter. Maar misschien uh, is het ook wel heel onverstandig. En dan zegt de minister, he? ik loop niet achter, dat gaat vanzelf gebeuren. Ja. En Dan zeggen wij, dat is misschien wat wensdenken. Dat bedoelde u met die term. Maar ik wou ja. zeggen, misschien is het ook wel heel onverstandig... om juist nu in ambtenaren te snijden, want die houden bijvoorbeeld ook toezicht. En dat gaat nog wel eens mis bij de belastingen, met de toeslagen recent nog. Ja... Maar het gaat ook niet zozeer of verstandig of niet verstandig in dit geval. Ze daar gaat zijn bezig... u niet over, zegt u. Nee, we, we, bedoel, het goede doen, het goede beslissen, dat is aan de politiek. En of het dan ook goed wordt uitgevoerd, daar bemoeien wij ons tegenaan. Ja, en nou ja, u bent letterlijk rekenmeester. Uh, vindt u niet dat ze dan eigenlijk meer dan 6 miljard zouden moeten bezuinigen? Nee, nee, want nogmaals, het beslissen van wat het goede is... dat is aan de politiek. Mm -hmm. eh, daar bemoeien we ons niet mee. U zegt niet, je moet eigenlijk die, die, die, die boekhouding sluitend hebben. Je moet helemaal geen tekort hebben. Nee, dat zeggen wij niet. Dat zijn politieke opvattingen over eh, wat verstandig en niet verstandig is. Ja. En het zou ook niet terecht zijn dat we ons daarmee bemoeien... want wij zijn voor het leven benoemd. Goed, u gaat dan over de haalbaarheid, hè? Onder andere, we wat... bemoeien ons tegen de haalbaarheid ja. aan. Ja. Als, in, in dat verband, als, als Rutte zegt, en uh, die bezuinigingen die gaan we doen. Uh, en daar wil ik dan uh, een derde maar uh, lastenverzwaring. Dus het wel belasting verhogen. En ja. twee derde moet dan letterlijk bezuinigd worden. Ja. Vindt u dat een realistisch uitgangspunt? Um, Kijkend naar het verleden waar u naar gekeken hebt. Nou, ook daar wegen wij niet of het realistisch is of niet, tenzij het per definitie onrealistisch is. En dat is het maar ook. Wat dan zegt niet. u het wel. Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, bij een, uh, een idee van minister... Uh... Uh, opstelde gezegd dat je op de achterkant van de sigarendoos kunt uitrekenen dat het niet realistisch is. De plukse wetgeving. Precies, ja. Dat gaat hij niet halen? Nou, de, hij gaat het bedrag wat hij daarvoor heeft ingezet en ook in van niet halen. En zeker niet in de tijd die hij daarvoor uitgetrokken heeft. U dat? Nou, omdat je dus nogmaals op de achterkant van de sigarendoos kon uitrekenen dat het niet bij elkaar past. Ja, maar het lijkt me zo lastig. Hoe weet u nou hoeveel die criminelen gestolen hebben en wat hij dan terug. Nee, had? maar je weet wel de doorlooptijd. Dat als je, zelfs, als je het nu pakt, hoe lang het duurt tot een rechter dat heeft Aha. besloten dat je het ook mag houden als overheid. Ja. En die doorlooptijd is al langer dan de sommer die hij heeft gemaakt waarop het dan in de boeken komt. Ja. Dus het, dat is nogal simpel. Iets anders is dat, dat, dat uh, als u ze daarmee confronteert, u zei het ja. zelf eigenlijk al, bijna altijd, alle instellingen zeggen, ah, joh, dat is helemaal niet waar wat u zegt, is helemaal nee. geen probleem, wij gaan nee. het wel halen. En dan komen we twee jaar later terug. <laughs> om, om, te te wie, nou ja, te om te kijken wie gelijk had. Ja. Nou, de politiek is misschien om die reden niet altijd een fan van u... maar u bent misschien om die reden ook niet altijd een fan van de politiek, of wel? Uh, ik denk dat fan niet het goede woord is. Dus we respecteren elkaar als het gaat om de functionele posities... die we hebben in een democratie. Nee, dat ja. klinkt daar heel ernstig, ja. maar dat menen we ook... Uh, we hebben een democratie met een balans van machten. En wij zijn in die balans uh, niet per definitie de vriend van een kabinet... of de vriend van de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer en kabinet hebben hun eigen balans. Mm -hmm. uh, en wat wij proberen is dat beide in een informatiepositie zitten... dat ze met de juiste informatie voor hun, dat neus, vooral. hun werk kunnen doen. Ja, en dat is heel erg belangrijk. Yeah omdat zeker in tijden van bezuiniging, die, laat ik zo zeggen, in tijden van verandering, of het nou bezuinigingen zijn of uh, hervormingen, um, de tijdlijn is onderbroken daardoor. En dan is het heel moeilijk om te duiden of de informatie de die je voor je nodig hebt, hoe dat nou precies uh, klopt. Hè? Ja. Dus ja. wij zijn achter, zoals we dat noemen, de waarheid over de werkelijkheid aan. En we vinden dat de politiek zich daarover moet kunnen buigen. En als u dan gelijk krijgt, en er is sprake, vinden zij dan uiteindelijk ook van een probleem... dan vaak bedenken ze weer nieuw beleid, waar we nieuwe ambtenaren bij moeten, toch? Uh, ja, of uh, waar, waar geen ervaring meer is of dat gaat lukken. Terwijl ze er wel dan volop op inzetten. Dus de tijd vaak niet nemen om uit te zoeken of een idee dat ze hebben ook een vruchtbaar idee is. Wordt u daar wel eens cynisch van? Nee, ik word er nooit cynisch van. Nee? nee omdat ik vind dat we een kwalitatief uitstekende democratie hebben. En het hoort erbij dat we elkaar daarin scherp houden. Uh, het is een en... permanente balans. Ja. Dus tegen de tijd dat, het, dat we echt een roepende in de woestijn gaan worden... dat zijn we echt niet, uh, dan hoort u misschien eens worden misschien. Maar op het ogenblik heb ik daar geen enkele aanleiding voor. Laten we daar zo nog even over doorgaan. Over, over de vraag inderdaad of u een roepende in de woestijn bent... of u voldoende serieus genomen wordt. Saskia Stuiveling zo direct na nieuws en reclame in vrijdagmiddag live. Blijf luisteren. Onze kunst en cultuur. Gemeengoed, Avro. Voor 90 jaar Avro ga naar gemeengoed.nl.